Woensdag 23 juni 2021 gebroken aan z. Ik heb geen gebroken hart of relatie. Het is veel erger. Van de een op de andere dag staat alles in een bepaald teken. Godde God wat kan zoiets snel gaan. Had je eerder slechts nog een ontsteking in je bovenkaak gedetecteerd en gedacht of gehoopt dat die zou verdwijnen als je die een paar dagen zou negeren, nou ja zo goed als zou negeren, of hopen dat het vanzelf weer over zou gaan omdat het ook vanzelf gekomen was? Je snapt het natuurlijk al. De foto van de gemaakte kies toont aan dat deze als verloren beschouwd moet worden zei de tandarts me. Hij wees aan waar de breuklijn in een van de wortels liep. Zo ongeveer precies op de helft. Mij rest niets anders dan wachten op de kaakchirurg, de tandtechnicus en de inzet van de tandarts en assistentie om dit spoedig voor elkaar te krijgen. Ik hoop maar dat het goed zal aflopen. Acht mensen weten er nu van de tandarts, de assistente, de praktijkondersteuner, drie mensen die in de wachtkamer zaten, een kennis waar ik nadien even langs ging en een familielid dat ik later sprak. En nu jullie dus.